4 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De val van het kabinet Rutte 1 vorig jaar... heeft de politieke partijen in de rode cijfers gebracht. De onverwachte verkiezingscampagne zorgde ervoor... dat de meesten 2012 afsloten met een negatief resultaat. Alleen VVD, D66 en 50PLUS wisten dat te voorkomen. Dat blijkt uit een analyse van de jaarrekeningen van de partijen... die het Financiële Dagblad heeft gemaakt. De PVV wilde niet aan dat onderzoek meedoen. Het CDA leed 1,8 miljoen euro verlies. De PVDA.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 Vorige week kwam de onderwijsinspectie met kritiek op de internationale school. Er waren administratieve problemen en er waren te weinig leerlingen uit het buitenland. Toen leerlingen en ouders dat hoorden, werd de school bezet. Afgesproken is dat een andere scholengemeenschap het bestuur in handen krijgt en het personeel in dienst neemt. Omdat de international school <coughs> pardon, krap bij kast zit, gaat de gemeente Almere een deel van de huur betalen.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 Het weer nog vannacht helder. Het koelt af tot 12 graden. Overdag in het zuiden nog volop zon. Verder ook wolkenvelden. Het, wordt droog, het blijft droog en het wordt 17 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Met Casper Meijer en Erik Nusselder. Een goedemorgen, welkom bij uh, inmiddels nu al wakker... waarin we vooruitkijken op het nieuws van vandaag woensdag 10 juli. In dit uur, Utrecht krijgt de drugsoverlast in het centrum van de stad... maar moeilijk onder controle. De dealers en verslaafden hangen tegenwoordig veel rond bij het Lucasbolwerk... tot grote ergernis van de caféhouders in de buurt. Het NK-schaken is deze week in volle gang. Wie gaat er aan de leiding? Grote smartphonefabrikanten als Samsung en Apple zien hun beurswaarde dalen...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 Ja, in de rubriek anno kijken we altijd terug op uh, wat er deze dag in de geschiedenis gebeurde. Uh, en vandaag gaan we dus inderdaad terug naar deze dag, 1962. Toen werd de eerste commerciële communicatiesatelliet ter wereld gelanceerd, de Telstar 1, u hoorde het net. En daarmee werd het mogelijk om maar liefst 60 intercontinentale telefoongesprekken gelijktijdig te voeren of één live televisiesignaal door te spelen. Hans van der Landen van Ruimtevaartmuseum Space Expo, ja, goedendacht. Ja, goedendag. Het was uh, echt een wereldprimeur destijds, hè? Ja, men had uh, zoiets nog nooit uh, meegemaakt natuurlijk. En uh, het was dus uh, eigenlijk ook een proef om te kijken of het mogelijk was om uh, via satellieten verbindingen tot stand te brengen. En uh, de eerste verbinding dat was dus uh, via die uh, Telstar 1 en uh, de president van uh, Amerika, de toenmalige president uh, Johnson, die heeft toen uh, gesproken met een uh, techneut, uh, Fred Kappel, over, uh, over de satelliet heen. En uh, ja, dat was natuurlijk nooit gepresteerd. Dat was een afstand van 640 kilometer. En uh, ja, dat was natuurlijk iets heel nieuws. Ja, ja. En, en, en wat, wat kon er niet verder precies? Uh, eigenlijk niet veel. Alleen maar uh, uit de verbinding tot stand brengen. Tussen, dus uh, over een grote afstand tussen het Witte Huis in dit geval en het uh, grondseizoen. En uh, dat lag dan 640 kilometer verderop. En uh, ja... Het ging eigenlijk ook niet helemaal goed, hè. Want een dag uh, van tevoren, toen had de Amerikaanse leger een uh, atoomproef genomen. En toen zijn er dus uh, heel veel straling in de ruimte ingeslingerd. En daar hadden we dus uh, de transistoren van die uh, satellieten uh, problemen mee. Met als gevolg dat hij dus uh, korter uh, meeging dan men uh, had verwacht. Oh. Hij is uh, ongeveer zeven, uh, acht maanden in dienst uh, geweest. En uh, toen bleek dus de transistoren zo de dusdanig beschadigd. ...dat er uh, geen verbinding meer mogelijk was. Dus uh, toen was hij uitgeschakeld. En eigenlijk uh, kwam het dus door die atoomproef... Uh, ...die ze een dag van tevoren hadden gedaan. Wat zonder zeg. Dat was een mooi satelliet. Ja, zeker. ja wat misschien uh, wel aardig is... De, ...men had uh, nog helemaal geen idee... ...hoe de communicatiesatellieten ...eruit moesten komen te zien... ...en uh, wat ze moesten kunnen... ...en in welke banen ze moesten worden gebracht. Dus die Telstar 1 is in een elliptische baan uh, gebracht... Uh, ...met uh, als gevolg dat het uh, het laagste punt op ongeveer zo'n 1000 kilometer lag. Hoogte De hoogste punt rond de 6000 kilometer. En uh, ja, hij slingerde dus uh, op die manier om de aarde heen. En dat is uh, een systeem wat we tegenwoordig totaal niet meer gebruiken met communicatiesatellieten. De huidige generatie communicatiesatellieten hangen allemaal op 36.000 kilometer boven de aarde. een ja, stuk hoger, die, ja. ja? een heel stuk hoger. En uh, die zitten dus echt in een uh, ronde baan om de aarde heen. En die krijgen dezelfde draaisnelheid mee als de aarde. Ja, precies. dan lijkt dus, uh, schijnbaar als zo stil hangen boven de aarde. Want die telstar die is... die kon, je maar, uh, kon je maar een paar af, aantal minuten gebruiken en daarna was hij weer uh, uit het zicht. Ja, ja hij deed uh, ongeveer 2,5 uur over om een uh, rondje om de aarde heen te draaien. En dan uh, gedurende twintig minuten kon je ongeveer uh, praten en dan was het weer uh, stil natuurlijk. Ja, het is ook niet voor niks dat het natuurlijk uh, de allereerste uh, satelliet van die soort was. En kun je dan ook zeggen dat het een, een revolutie was uh, op communicatiegebied? Ja, zeer zeker. Het heeft de aarde uh, gewoon een stuk kleiner gemaakt. Doordat we dus uh, konden praten met de andere kant van, aan de oceaan. Dat was nog niet uh, eerder gepresteerd. En uh, ja, we kunnen nu uh, ons leven eigenlijk niet meer voorstellen zonder communicatiesatellieten. Ja, hij had eigenlijk geen lange staat van dienst, vertelde u net, een maand of zeven. B waar is hij nu? Wat is ermee gebeurd? Hij uh, draait nog steeds rondom de aarde heen. En dat heeft ermee te maken dat hij dus die elliptische baan uh, maakt. Hij uh, vertraagt en hij versnelt elke keer door die elliptische baan. Hij wordt elke keer naar de aarde toegetrokken en weer van de aarde weggedouwd. En uh, daardoor houdt het zo lang uit... Want de meeste satellieten die dus in een baan om de aarde terechtkomen, echt in een ronde baan, die uh, zakken langs de wand en die verbranden in de dampkring. Maar deze draait nog steeds. Hij uh, heeft totaal geen uh, doel meer. Het uh, dus, uh, eigen is eigenlijk ruimteschot. Hm. Ik, ik hoef niet bang te zijn dat ik hem op mijn hoofd krijg op een gegeven moment. Uh, voorlopig niet. Nee, <laughs> nee, nee. Voorlopig nee, nee. nee. Oh, dat is heel nee, geruststellend. Nee. Ja, <laughs> de, de, de, me, de, de meeste satellieten. Uh, die zitten in uh, dusdanige banen, dat die niet terugkeren hier op aarde. En terug, uh, komen ze wel terug uh, richting aarde, dan verbranden ze in de dampkring. Dus er blijft eigenlijk vrij weinig van over. Oké, okay. gelukkig. Even nog iets anders, Hans. Uh, er was uh, afgelopen dag groot nieuws in de ruimtewereld. Het marswagentje Curiosity is namelijk begonnen aan een lange rit naar een berg op de planeet Mars. Het is uh, voor het eerst dat hij zo'n lange rit gaat maken, toch? Ja, ja, ja, hij gaat 8 uh, kilometer rijden hè? en uh, dat doet hij in een uh, jaar tijd uh, ongeveer. Dus uh, het gaat niet uh, bijzonder snel. En uh, ja, hij is dus uh, nog niet zo ver uh, van zijn la uh, landingsplaats af geweest als dat hij nu uh, zal gaan doen. Uh, die 8 kilometer, dat is natuurlijk een enorme afstand voor zo'n klein karretje. Het ligt vol met uh, rotsblokken en uh, kuilen en uh, nou ja, al wat meer zijn. Dus het is best een gevaarlijke tocht. En uh, we hopen dus dat hij het uh, haalt en dat hij zonder problemen. ...daar ja, terecht gaat komen. Hou jij als ruimteenthousiasteling nou alles bij wat het maankarretje doet? Ja, ik hou me zeker wel bij wat die karretjes aan het doen zijn. Dat vind ik toch wel heel interessant. Het is wel niet eerder gebeurd dat we zo prachtige opnames krijgen van Mars... ...dat we dus zo mee kunnen kijken eigenlijk met zo'n robotje op Mars. En het is altijd weer verrassend wat je nu weer ziet... En uh, ja, je kan het via internet vandaag op de dag bijna live volgen, dus dat is echt uh, grandioos. Wat heeft u tot nu toe gevonden? Nou, uh, hij heeft dus uh, tegen stenen aangebotst, uh, ge, uh, uh, aan ja, gereden moet je zeggen. En dan uh, had hij een boordje bij zich en dan kon hij met het boordje in zo'n steen uh, gat boren en dan uh, onderzoek plegen. En, wat, uh, en hij heeft grondonderzoek gedaan en daaruit is in ieder geval vastkomen te staan. Dat er uh, ijskristallen tussen het zand zitten op Mars. Ja. En uh, ja, ijskristallen, dat uh, duikt natuurlijk op uh, water. En uh, ja, we zijn er dus eigenlijk best wel van overtuigd dat er dus water is geweest op Mars. Nou, wie weet wat hij nog meer, uh, wat hij allemaal nog meer bij die bergen gaat vinden. Dan gaan we dat ja, ook in, in de gaten houden. Het geen halen. Marsmannetjes. Nee, <laughs> het zou een hele yes. mooie ontdekking zijn. Het zal me trouwens op. U, u praat in verkleinwoorden, robotje, boordje. Het klinkt bijna een ja, beetje het aandoenlijk eigenlijk aan karretje. doen een karretje. Het niet ver, ver, ver veel natuurlijk. Kijk, het is het begin. Ja. En uh, we moeten echt nog heel veel te weten komen over MAS. Zeker als we mensen naar MAS toe willen sturen. Uh, we staan in de kinderschoenen met het Marsonderzoek. Ja, Net als de Telstar 1 het ooit was voor de telecommunicatie op afstand. Mm. En zo is het verhaal weer rond. Hartelijk dank voor de tijd Hans van der Landen van Ruimtevaartmuseum Space Expo. Dank u wel. Graag gedaan.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 Goodbye, my whole world. Shine, hey hey hey. It's a beautiful day, and I can't stop myself from smiling. If I drink in there.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 It's a beautiful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 It's a beautiful day van Michael Bublé, hierbij nu al wakker op Radio 1. Ja, het is ook een mooie dag voor het schaken in Nederland. Want het kan bijna niet langs u heen zijn gegaan. Het Nederlands kampioenschap schaken is in volle gang in Amsterdam. Schaakgrootmeesters schaken zich in opperste concentratie naar de top. En er gebeuren onverwachte dingen op het toernooi dit jaar. Koploper van de vrouwen is op dit moment de 18-jarige Lisa Schut. Goeienacht, Lisa. Goeienacht. Hoe verloopt het uh, toernooi tot nu toe voor jou? Ja, tot nu toe gaat het heel goed. Uh, ik heb 4,5 dus ik ben heel erg blij. Um... Wat heb jij, sorry? Voor de, de niet-schakers heb... onder ons? Uh, ik heb 4,5 punten uit 5, dus dat wil dat okay. ik uh, 4 partijen heb gewonnen en 1 partij gelijk heb gespeeld. Oké, okay. dus dat is hartstikke goed. Dan uh, doe je mee ja. aan de kop, toch? Ja, klopt. Ik sta, uh, ik sta alleen eigenlijk bovenaan, momenteel. Ah, je, zegt, je zegt het heel bescheiden. <laughs> ja. En ho hoe komt het dat het zo goed gaat? Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, ik zit gewoon eigenlijk te focussen... Ja, op mijn eigen partij. Ik probeer gewoon de beste zetten te spelen. En uh, ja, toevallig gaat het wel goed. Ja. Um, yeah. en, en, en heb je ook een, een vaste strategie? Ja, ik bedoel... Je hebt uh, altijd vaste uh, ja, strategieën waarmee je begint. Dus uh, ja, ik heb altijd dezelfde openingen. En dan voor de rest is het gewoon... Ja, probeer gewoon goed... Ja, je stukken neer te zetten, gezonde zetten te maken. En uh, gewoon ook genieten van de partij. Ja. Uh, en ik heb begrepen dat, dat je nog helemaal niet zoveel toernooiervaring hebt, toch? Um, ik heb best wel veel uh, ervaring, maar alleen niet op het NK. Ik heb heel vaak aan de WK-jeugd of de EK-jeugd meegedaan. Uh -huh. Olympiades en uh, EK-teams. Uh, ik stel eigenlijk voor uh, vier jaar in de Nederlandse ja. het Nederlandse vrouwenteam. Voor okay. het Nederlandse vrouwenteam. Maar is... dit is wel de eerste keer dat ik het NK meedoen. Ja, aan ik ga... het NK meedoen. En dan gaat het gelijk zo goed. Het is natuurlijk uh, hartstikke fijn voor jou. Ben je al aan het dromen van een, uh, van een eerste plek en een overwinning? Um, ja, ik zit er wel aan het te dromen, maar ik moet eigenlijk niet. Omdat het is beter om niet uh, natuurlijk aan resultaten te denken. Gewoon uh, nog mm -hmm. de focus om gewoon goed te spelen. Ja. Maar um, als ik één keer gelijk speel, nog, uh, in de laatste twee rondes... dus een halve puntje pak, dan ben ik al kampioen. Oh. Dus eigenlijk kan het bijna niet meer misgaan. Nee. <laughs> en, en, en, en zou je ook van het schaken echt uh, je werk kunnen of willen maken? Dat je uh, fulltime ja, schaker wordt? Het kan op zich wel, maar ik wil het niet doen. Omdat uh, ten eerste, ik hou niet eigenlijk van het levensstijl. Wat, je moet heel veel reizen. Uh, ja, je moet heel veel alleen reizen eigenlijk naar andere landen. En ja, het kan best wel eenzaam worden. En uh, daarnaast wil ik eigenlijk gewoon nog gaan studeren. Want ik vind dat uh, ja, in het leven is er meer aan dan alleen schaken. En ik wil ook gewoon andere dingen leren doen. schaken is eigenlijk heel rock and roll met uh, zo'n hele wereld, uh, hele wereld tour, tour. Ja, klopt. Nee, want uh, je komt in heel veel leuke landen. Net als ik. Ik ben een keer in uh, Vietnam geweest, in New York. En, um, Ja, eigenlijk overal kom je. Maar, maar je gaat dus wel altijd in je eentje? Uh, heel vaak wel, ja. Hmm, dat klinkt wel een beetje, ja. Eenzaam aan de top, zeg maar. <laughs> ja, klopt. En, en, en hoe ben je in het schaken terechtgekomen? Nou, bijna mijn ouders schaken. En die gaven altijd les op een schaakclub. En, ehm, um, ja, vroeger toen we jong waren ging mijn zussen. Ja, ik, we gingen altijd mee. En uh, ja, we waren best wel nieuwsgierig op een op een gegeven moment, dus uh, ja, toen vroegen wij onze ouders of ze ons konden leren schaken. Uh, ik vraag me eigenlijk af wat je kan winnen als je Nederlands kampioen wordt. Is het een, een, een flinke trofee? Zit er ook een cheque aan verbonden? Uh, ja, ik wil, uh, er is een trofee natuurlijk en er is geld. Dus de eerste prijs is iets van uh, 1400 of zo, voor de vrouwen. Okay. Okay. Ja. Voor de mannen is oh. Ja, geen, nee, geen gang. Oh nee, voor de mannen is het uh, 7000 of zoiets. Hoeveel, waarom is het voor de mannen meer dan voor de vrouwen? Um, ja, het niveau ligt gewoon hoger bij de mannen. Ik weet niet waarom het is precies, maar um, ja, ze zijn wel wat sterker. Er zijn ook veel meer mannen die schaken dan vrouwen. Omdat volgens mij voor elke honderd man is er maar één vrouw of zo. En kijk je dan ook naar de wedstrijden van de man om een beetje uh, ja, de, de, de sport af te kijken? Ja, uh, zeker. Omdat uh, bijvoorbeeld een praktijk al gewoon vier, vijf uur duren. Hmm. Dus... Uh, ja, je wilt natuurlijk niet de hele tijd achter je bord zitten. Dus je loopt gewoon een beetje rond. Je kijkt naar de andere partijen. En, uh, beetje, ja. Een beetje spieken ook naar je tegenstanders. <laughs> ja. Uh, uh, uh, uh, uh, schaken al jouw vrienden eigenlijk ook? Dat vraag ik me af. Uh, mijn vrienden... ja, Ik, bedoel, ik heb wel uh, vrienden gewoon die ik heb ontmoet bij het schaken. Maar niet dat, dat ik, toen ik begon, dat uh, mijn vrienden ook allemaal schaakten. Ik bedoel, ik was gewoon de enige. Ja, ja. en uh, hoe, hoe kijken zij daar tegenaan? Um, ja, is het dan maar, zo. Ja, is het dan zo dat zij in de disco staan en dat jij uh, de hele nacht uh, thuis zit te schaken? Nee, ik bedoel, je hebt ook natuurlijk. Ja, ik ga niet alleen, ik doe ook andere dingen daarnaast. Dus ik ga ook gewoon uit met mijn vrienden of oh, met de sport of andere dingen doen. Ja. Dus. Ik wil eigenlijk nog één vraag stellen. Dit vind ik een heel belangrijke vraag. Ik, ik schakel wel eens tegen mijn vader, maar ik kan er helemaal niks oh. van. Als ik nou zonder heel goed te leren schaken... als ik nou één zeg maar, eerste zet, eerste paar zetten kan doen... waardoor iedereen denkt, wauw, die jongen die kan er wel wat van. Wat zou je mij aanraden? Nou, je stukken zijn altijd beter in het centrum. Dus het beste is gewoon in het centrum te beginnen. Dus misschien je pionnen naar E4 en D4 spelen. is altijd wel goed. Oké. Okay. Snap je het antwoord überhaupt, Erik? Gewoon recht door het midden. <lacht> recht <door Ja>. zee. <lacht> heel goed. dankjewel, uh, Lisa Schut. We wensen je heel veel succes met het NK scha schaken... Het toernooi duurt nog tot donderdag en dan zullen we dus weten... of jij daadwerkelijk de eerste plaats bij de vrouwen te pakken hebt. In ieder geval heel veel succes. Dank u wel. Het is bijna tien minuten voor half vijf. U luistert naar Nu Al Wakker hier op Radio 1. En terwijl de vastende moslims hun ontbijt naar binnen schuiven... voor de zonsopkomst nemen wij de krantjes vast met u door. We beginnen met Volkskrant en Trouw. Beide dagbladen schrijven over het te bouwen cultuurpaleis in Den Haag... en het nieuwe Feyenoordstadion. Deze twee prestigeprojecten hangen aan een zijden draad door bezuinigingen. Ambities en bezuinigen, dat botst, schrijft de Volkskrant. De gelijktijdige ophef over de projecten is volgens trouw toeval, al is er een gemeenschappelijke factor, namelijk geld. De tegenstanders van de nieuwbouw zijn namelijk huiverig voor de kosten van de projecten. Zeker omdat er in Den Haag en Rotterdam fors bezuinigd moet worden. En net als iedere andere krant schrijft ook de Telegraaf over de verhuizing van prins Friso... van het Wellington Ziekenhuis in Londen naar paleishuis Den Bosch in Den Haag. De krant benadrukt in de eerste zinnen van het artikel... dat de toestand van de prins onverminderd zorgwekkend is... na het ernstige skiongeval van februari 2012. In het volgende uur spreken we met koninklijk huisverslaggever Pieter klein Berning over de situatie van Prins Frieshoop. De Volkskrant blikt terug op het bezoek van Paus Franciscus aan het vluchtelingeneiland Lampedusa. Zijn eerste werkbezoek buiten Rome. De paus kiest zonder meer partij voor de armen, de zwakken en dus voor de Afrikaanse vluchtelingen die op Lampedusa proberen te overleven. Franciscus hekelt de westerse welvaartscultuur die geen oog heeft voor het lijden van anderen. Aldus de krant: Ik vermoord je snel zodra ik bij je in de buurt ben. Een sluipschutter zal je omleggen, motherfucker. En pas op, ik zal er zijn op je volgende toernooi... en dan snijd ik je keel door. Deze bedreigingen zijn te lezen in de Volkskrant. Ze zijn bedoeld voor tennisser Robin Hazen. Volgens de krant worden de bedreigingen vooral geuit door gokkers... die flink inzetten op tennispartijen. Een ex-werknemer van de geheime dienst... gaat bij de ATP alle bedreigingen van tennisprofs behandelen. De Telegraaf wint zich in het hoofdredactioneel commentaar op... over de actie van de publieke omroep... tegen de bezuinigingen op het publieke bestel. Het wordt tijd dat de bonzen in de droomfabriek Hilversum wakker worden en terugkeren naar de realiteit. Nog steeds krijgt men honderden miljoenen euro's vanuit Den Haag overgemaakt. In dit tijdsgevricht zou dat men met gepaste demoed in ontvangst moeten worden genomen, schrijft de krant. En positief nieuws over de vergrijste groep Nederlanders: ze redden de Touringcar. In het Nederlands dagblad lezen we dat de groeiende groep ouderen in Nederland Touringcar-bedrijven even weer bovenop moeten helpen. Onder het aantal reizigers dat meegaat met buitenlandse busreizen... is momenteel nog lichte groei te zien, zegt een directeur van een touringcarbedrijf. En op de reizen komen met name 50-plussers af. De vergrijzing is de redding voor de touringcarbedrijven, zegt hij in de krant. Het is acht voor half vijf. U luistert naar Nog Steeds Wakker... Uh, nu al wakker, moet ik zeggen, op uh, Radio 1. Straks uh, hebben wij live muziek hier in de studio. Een beetje Going Barefoot folkmuziek hier uh, live bij ons te gast we gaan eerst naar andere muziek, namelijk Gavin DeGrawl met Follow Through. Oh, this is the start of something good. Don't you agree? I haven't felt like this in so many moons. You know what I mean? And we can build through this destruction as we are standing on our feet so since you want to be with me you'll have to follow through with every word you say and I all really want is you you to stick around I see you every day but yeah Gavin the Girl, follow through, hier bij Nu Al Wakker op Radio 1. Het is bijna drie minuten voor half vijf. We hebben vandaag uh, ook bij Nu Al Wakker live muziek. Op je blote voeten lopen, uit je comfortzone treden. Dat is uh, de sfeer die zangeres Ferra Heskin en gitarist Menno Roijmans... aan hun muziek willen meegeven. Ze leerden elkaar kennen via een gemeenschappelijke vriendin... en ze bleken een passie voor muziek met elkaar te delen. En... Uh, in de lente van vorig jaar besloten ze om het serieus aan te gaan pakken... en begonnen ze met een bevriende producer met het opnemen van de liedjes. Going Barefoot was geboren en vanochtend zijn ze bij ons te gast hier bij Radio 1. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Uh, ik zie dat jij uh, slippers aan hebt en jij, Ferra uh, en uh, Menno, jij op je sokken... dus jullie doen eigenlijk de naam Going Barefoot geen eer aan vanavond. Deels. <hijen> <hijen> nou ja, ik denk dat je de, de naam Going Barefoot niet zo letterlijk hoeft op te nemen. Oh. Dat een foutje van mij bij maar, mijn voorbereiding. Uh, wat, is de, wat is de figuurlijke betekenis van, uh, van de naam? Uit je comfortzone treden, okay. blootvoets gaan, dus iets doen wat je nog niet hebt gedaan. En dat is in dit geval wel ook een hele spannende samenwerking tussen ons, ja, dus dat werkt wel. Was dat voor jullie ook een, een nieuwe ervaring om samen muziek te gaan maken? Ja, want we kennen elkaar eigenlijk ook helemaal niet voordat we dit begonnen. De eerste aanleiding was uh, dat Janneke mijn vriendinnetje die ging negen maanden op wereldreis. En dat is ook even mijn beste vriendinnetjes. En toen hebben we een afscheidsliedje geschreven voor haar. Hm. En toen was dat zo leuk, gelijk ook opgenomen bij de producer, Ruby van der Peil. Toen hebben we het gelijk opgenomen. En het was zo leuk dat we dachten: nou, hier moeten we iets mee. Dus toen zijn we daarna verder gaan schrijven. En zo is het gebeurd. Oké, okay. <laughs> het was. Uh, misschien een beetje gek om dat te doen met iemand die je eigenlijk niet zo goed kent. Ja, maar ja, we had natuurlijk wel één gemeenschappelijke factor... namelijk dat we iemand heel lang moesten gaan missen samen. <laughs> ja, dus, precies. Ja. Dan heb je negen maanden om eruit te komen. Ja, precies. Ja. <laughs> en vriendin, ja, een vriendin van Janneke is een vriendin van mij. Dus Zo heeft we zin, dat ook alweer. Uh, ja. Wist ik wel dat het goed kwam. Dat schept een band. Ja. Uh, Oké, okay, dus dat eerste nummer van jullie was een afscheid, uh, afscheidsnummer. Toen zijn jullie met die producer samen gaan werken. Uh, hoe, hoe, hoe komen jullie nummers nu tot stand? Uh, Meestal schrijven we in een wisselende samenstelling... Dus ofwel, ik kom met een melodie in een tekst, of uh, ook komt met een akkoordschema. Of de producer, die schrijft dus ook met ons mee. En dan, soms dan schrijven we twee aan twee, of heel af en toe met z'n drieën ook. Dus het wisselt een beetje. Hm. En vo voordat dit project begon, had je al eerder ergens gezongen? Of was het echt, uh, laat ja. ik eens een keer een liedje zingen? Hm. Nee, nee. <laughs> nee, ik zing al wel sinds ik dertien ben. Maar ik heb nog nooit zo... Op, op deze manier gezongen, zo, zo intensief als, als de nou, ja, Wel toen ik 16 was, maar dat is natuurlijk een ander verhaal dan. Dat was, vo was vorig jaar. <laughs> ja, precies. Ja. Nee, ik ben nu bijna 23. <laughs> dus dat is wel lang geleden. Tenminste voor mij dan. Ja. En ze zo'n nummer schrijft samen met iemand die je misschien niet zo goed kent. Uh, hoe kom je dan op onderwerpen? Waar, waar gaan die nummers dan over? Hmm. Ja, we zijn ook wel eens echt voor gaan zitten van... Oké, okay, we gaan vanavond een nummer schrijven... Kom maar, ja. inspiratie. Het is meestal en... met muzikanten dat, dat dat niet zo goed werkt. Nee, nee dat, dat werkt dan niet. En dan moet er toch wel echt iets, iets komen. En meestal is het qua, qua tekst een onderwerp uit Ferra's leven. Waar ze aan kan relateren. En wat ze dan ook echt uh, vanuit zichzelf kan brengen. Ja. Dat werkt wel echt het beste. veel emotionele verwerking is het ook van <laughs> oh, mij. Je. <laughs> He, heb je zoveel te verwerken? Uh, nee, dat valt best wel mee. Is het nu, ook nu heb ik ongeveer overal een liedje over geschreven. Oh, dus nu is, moet is ik even klaar. avonturen gaan ja, beleven. We moeten, we moeten beleven. meer liedjes. Ja, dan dan ja. begint het pas, hè? Nou, ja, misschien precies. kan je zo meteen de luisteraar ook nog helpen... met het verwerken van wat er allemaal gebeurd is uh, vannacht in het Romeland. Maar daarvoor gaan we eerst even naar het laatste nieuws met Bas Redeker.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 Vannacht heeft een aanval op een legerpost minstens twee mensen het leven gekost. Ook vielen er zes gewonden. Elders in het land heeft de liberale oppositie een plan van interimleider Mansour afgewezen... waardoor het voorstel om begin 2014 nieuwe verkiezingen te houden... toch weer op de lange baan wordt geschoven. Uit onderzoek van het parool blijkt dat Nederlanders door de lage rente... hun spaargeld dit jaar ongeveer 3 miljard euro minder waard zien worden. De dalende spaarrente kan de inflatie bij lange na niet compenseren. Toch laten veel Nederlanders hun spaargeld op de bank staan. Spaarders zien geen alternatief. Beleggen is voor veel Nederlanders geen optie. Tot zover. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel Bas Redeker. Je houdt voor ons uh, deze ochtend nog het, het laatste nieuws... Uh, wat zo in deze kleine uurtjes gebeurt voor ons beiden zullen hoor je straks graag weer. Uh, zometeen gaan wij het hebben over smartphones, Casper. Uh, want het lijkt er een beetje op alsof... Uh, de hype een beetje over is, en alsof de smartphone op zijn retour is. Ik heb al drie jaar dezelfde. Nou, kan je nagaan. Dan heb je dus geen nieuwe gekocht. Dan heeft, hebben de Apples en Samsungs van deze wereld uh, jouw geld moeten missen. En dan heb ik ook de economie niet gestimuleerd. Nee, foei. Dat moet me schamen. Foei. Maar we gaan eerst naar uh, live muziek bij ons te, te gast. U hoorde uh, ze net, Going Barefoot ze spelen voor ons hun eerste nummer. Now that you're gone. Forgive now that you go My mind is time for thoughts again. Well, now that you go now that you go You now and then still so much left to say now that you go my mind is time for thoughts again. Well now that you're gone, now that you go. Wachtig. En dat live hier in de studio van Radio 1. Going barefoot, now that you're gone. Uh, ze blijven de hele ochtend bij ons tot 6 uur. Dus uh, horen jullie graag straks weer terug. Fijne muziek om mee wakker te worden. Ja. Het gaat de laatste tijd niet zo lekker met de fabrikanten van smartphones. Dat wil zeggen, de telefoontjes vliegen nog wel de winkels uit... maar blijkbaar wordt er toch minder verkocht dan verwacht... De beurswaarde van fabrikant Samsung is in de maand tijd met 25 miljard euro verminderd. En ook Apple is op dit moment de helft minder waard in vergelijking met een jaar geleden. Columnist Peter de Waard vroeg zich gisterochtend in de Volkskrant af of de smartphone over zijn hoogtepunt heen is. Het antwoord op die vraag gaan we proberen te vinden met Dennis de Vries, smartphone-expert van de tech-website draadbreuk.nl. Dennis, nacht. Hallo. Wat denk jij, is de markt voor smartphones verzadigd? Ik zou niet zeggen dat het al zover is, nee. Als je, als je ziet dat de eerder genoemde fabrikanten ondertussen nog wel gewoon recordaantal record aantal aan smartphones verkopen, ja, dan kan je toch niet zeggen dat ze het heel slecht doen. Maar hoe kan het dan dat ze record hoeveelheden smartphones verkopen en tegelijkertijd minder waard worden op de beurs? Nou, de, de verwachtingen van, van bijvoorbeeld de aandeelhouders zijn wel ontzettend hoog gespannen. Ik bedoel, ze verkopen jaar op jaar het ene record aantal en het andere record aantal. Ja, als je dan uh, een keertje beneden verwachting presteert, dan, uh, dan uh, valt dat meteen tegen. En in het geval van Samsung, ja, dan, uh, als, je, als je dan een klein beetje zakt op de beurs, dan uh, gaan meteen de wet van de grote getal spelen. Uh, ja, de afgelopen vijf jaar is de ontwikkeling van uh, smartphones, vooral die telefoontjes met uh, touchscreens, het is allemaal wel heel snel gegaan. Het wordt eigenlijk steeds kleinere, uh, krachtige computertjes met snelle processors, nog meer werkgeheugen, allerlei dat soort dingen. Zitten mensen wel op al die vernieuwingen te wachten? Nou, ja, dat, dat is inderdaad een, een beetje de vraag die wij ons ook al uh, gesteld hebben. Uh, er was natuurlijk een grote specificatierace gaande bij, bij smartphone fabrikanten. Ik bedoel, ze wilden processor processoren in een plattere telefoon, met een groter scherm, een hogere resolutie en meer megapixels. En soms leek het er inderdaad wel een beetje op dat ze dat voornamelijk deden zodat ze zelf een goede reclameslogan hadden. Of niet de platste, de snelste. Ja. En dat er niet zozeer werd nagedacht over ja, is, is, is het inderdaad iets waar, waar mensen op zitten te wachten? Ja, ik heb dat wel eens als ik in een, een telefoonwinkel sta, ik heb net, laatst nog een nieuwe gekocht. Uh, dat ik denk, uh, al, die, al die specificaties, ja, voor wie doen ze dat eigenlijk? Niet voor mij als klant in ieder geval. Nee, en ik heb ook het idee dat mensen dat trucje steeds meer een beetje doorkrijgen. En dat mensen inmiddels wel weten dat je met een goede 5 megapixel camera een betere foto's kan maken dan met een slechte 13 megapixel camera. Dat dat grotere getal, dat hogere getal... zegt niet automatisch dat hij beter is. Ja, dus de, de wapenwetloop over maar zoveel mogelijk megapixels, megahertz... Dat, uh, ja, dat is wel een beetje geweest. Ik, ik, moet, ik moet ook denken... ik heb zelf dan nu een uh, iPhone van een paar jaar geleden. En uh, toen vorige zomer de iPhone 5 op de markt kwam... zei Apple, dit is de beste ontwikkeling... of de beste uh, verbetering sinds de iPhone. En bij ieder, ieder nieuw model is het weer de, de grootste uitvinding ooit. En de grootste verbetering... Maar kan het misschien zijn dat wij uh, ja, gewone consumenten iets minder de noodzaak voelen... om per se ieder jaar weer het allernieuwste model te hebben? Maar ja, ik heb nu een telefoon, hij doet het gewoon, dus waarom zou ik een nieuwe kopen? Ja, en je, je zou bijna denken dat Apple wil dat je een nieuwe iPhone koopt, hè? Ja, oh. <lacht> Maar ja, het, het, het is inderdaad... natuurlijk als je telefoon nog goed doet, waarom zou je een nieuwe kopen? Maar aan de andere kant, je hebt hem waarschijnlijk bij een, bij een contract van twee jaar... en dat loopt dan met twee jaar af. En dan, Net, net voordat dat contract afloopt, dan staat daar weer uh, iemand van Apple die staat te zeggen dat het de revolutie op het gebied van smartphones is. Ja, dan wordt je toch weer een beetje lekker gemaakt. Dus uh, ja, een smartphone van drie jaar geleden, ja, daar kan je nog prima mee uit de voeten. Maar de vraag is, wil je dat? Ja. Wat zijn de nieuwste trends op het gebied van de smartphones? Wat, wat wordt nou echt de, de next big thing? Nou, zoals ik net al zei, de, de, een beetje die wapenwetloof, die verplaatswedstrijd van die, van die specificaties. Ja, dat, dat is nu wel een beetje geweest. Toestellen toestel kunnen niet platter en het heeft geen zin om ze nog, nog sneller te maken. Dus ja, waar, waar, waar, waar fabrikanten nu een beetje naar aan het kijken zijn, is naar accessoires. Het heet uh, wearable tech, draagbare technologie. Dus uh, moet je denken aan, aan slimme horloges die in verbinding staan met je smartphone in je broekzak. Of uh, zoals Google heeft, zo'n Google Glass, een, een bril waarop ja. je... Uh, mailtjes voor je ogen ziet zweven. En dat soort dingen, daar, daar gaan we ongetwijfeld heel veel van horen. Oké, okay, maar, maar, maar dus een, een smart horloge is een van de dingen. Dat, ja, ik denk het wel. En ik, stiekem hoop ik ook... dat uh, fabrikanten nu klaar zijn met al die specificaties. Dat ze een keertje gaan kijken naar de kwaliteit. Dus dat ze inderdaad... Uh, niet zozeer gaan mikken op meer megapixels, maar... echt, echt gaan innoveren op het gebied van kwaliteit van vlogs Dat je dus echt die compactcamera de deur uit kunt doen om... Uh, en gewoon met je smartphone uh, over straat kunt... en goede foto's kunt maken. En dat de geluidskwaliteit van de speakers die erin zitten ook goed is. Ja, er wordt van alles geïnnoveerd. Uh, ja, een collega van jou had het ook... die uh, liet een keer de term paniekinnovatie vallen. Wat is nou het meest nutteloze snufje... wat jij ooit met heel veel bombarie gepresenteerd hebt zien worden... op het gebied van smartphones? Ja, die, die, die term die kwam voorbij toen, uh, toen uh, Samsung laatst uh, de functie introduceerde... dat je met je... Ogen, door je ogen te bewegen kon je over een webpagina scrollen op je smartphone. Dat, uh, die staat inderdaad wel redelijk hoog in de lijst van, van nutteloze, ja, dat nutteloze innovaties. Dat klinkt heel eng. ja, nee, sorry. In de praktijk is het vooral heel irritant. Uh, maar ja, maar... maar meest nutteloze, dat, dat is toch wel de 3D-telefoon van een paar jaar geleden. Een 3D-telefoon? Ja, ja, er zijn er een paar geweest. Uh, met, met een 3D-camera kon je 3D-foto's maken en die kon je meteen op het scherm zien. Kijk, en wat heb je ja. eraan? Helemaal niet. <laughs> je, je, je krijgt er ook een, een, een pakje ibuprofen bij, want hoofdpijn gegarandeerd. <laughs> Oké, okay. okay, dankjewel uh, Dennis de Vries, de smartphone-expert van de uh, website draadbreuk.nl. Dankjewel voor je toelichting. Graag gedaan. Gitaar houdt nog even verder. Allemaal maar Gitaar Gently Weeps van de Beatles. Hier bij Nu Al Wakker op Radio 1. Het is kwart over vier. Ja, en hier in de studio hebben wij de volgende Beatles te gast. Nou, uh, nou, wat een compliment. In ieder geval live muziek bij ons in de studio. Going Barefoot, een beetje uit Utrecht. Jullie vertellen ons net dat jullie volgend jaar bij elkaar in de klas komen te zitten. Ja, dat klopt. Hoe zit dat? We, we willen toevallig allebei hetzelfde doen met ons leven. En, um... Behalve muziek maken? En... Ja, behalve muziek. Nou, eigenlijk muziek maken. En we gaan allebei voor de opleiding docent muziek aan het Utrechtse Conservatorium. Oké, okay. en hebben jullie dat met elkaar afgesproken? Nee. Stom toevallig. Ja. Toevallig wilden we allebei hetzelfde doen. En toen ook nog bij dezelfde conservatoria auditie doen. Toen hebben we Utrecht en amsterdam editie gedaan. En allebei ook voor Utrecht gekozen. En ze hebben daar maar één klas per jaar. Dus nou komen we ook oh, nog eens bij elkaar in de het klas. Moet, het moet wel zo gaan gebeuren. Ja. Ja. Nou, kunnen we mooi samen muziek maken. Of gek van elkaar worden. De komende vier jaar uh, komt dat wel goed. Zijn we tot elkaar ja, ja. Ja. Eh, eh, Moet je er ook een, een instrument, of misschien in jouw geval zang, erbij doen... als je de docentenopleiding doet? Of is dat echt ja. alleen gericht op lesgeven? Nee, je, moet, uh, je, je hebt één hoofdinstrument dat je kiest. En in mijn geval is het zang. En in dat van Menno is het gitaar. Maar je krijgt ook uh, bepaalde instrumenten die je erbij moet leren. Dus je moet ook piano en gitaar leren spelen, bijvoorbeeld. Je kan dan volgens mij zelfs nog één ander keuze-instrument kiezen. Klopt dat? Nee, We weet ik niet. <laughs> ja, je moet er nog beginnen natuurlijk. Ja, precies. We ja. Dus zijn heel goed voorbereid. Mijn zang, gitaar, percussie, piano. Ja. En didactiek, een hoop. Ja, en combo. Dus krijg je ook basgitaar en koor. Het klinkt als een zeer volledige oorlog. Noem maar op. Ja. ja, het is heel breed. We gaan dan zometeen weer van jullie uh, muziek genieten. Ja, ik omschreef jullie net als volkbandje. Als uh, doen jullie daar pijn mee door dat te zeggen? Of? Nee. Nee. Hoe Deels, zouden jullie het zelf wel omschrijven? We noemen het zelf <coughs> blues, jazz, folk, pop. Ah, kijk. Ja, we <laughs> weten dat <coughs> niet precies. <coughs> uh, ieder ieder <coughs> nummer is een beetje een stijl, maar we, we hebben nog niet echt een... Uh, ja, dat is denk ik onze stijl. Ja. Je, sommige nummers zijn echt bluesy, sommige zijn jazzy, sommige zijn heel poppy. Jullie hebben een, een, een, volgens mij, als ik het goed heb, twee nummers op internet uit, uh, uitgegeven, zag ik op jullie bandcamp pagina. Yeah. Zijn jullie ook verder met een album bezig? Of uh, met meer muziek? Ja, zeker. Dat is uh, momenteel in de maak. En we zijn tegelijkertijd aan het schrijven en opnemen. Dus het kan ook nog wel even duren. Maar we zijn wel lekker, lekker bezig. We houden yeah. het tempo mm. lekker hoog en het gaat goed. Maar jullie hebben geen uh, platenbaas met een uh, stok nee, achter de, bedoelt, de deur die zegt: Allemaal het zelf. Moet dan dan klaar zijn. Oké. Okay, en. Uh, ja, jullie maken samen muziek, maar uh, wat doen jullie nog meer verder? Mm. Wat we samen doen? Nee, nee nee. <laughs> nee, nee. Jullie gaan nu naar het conservatorium en jullie maken muziek, maar uh, uh, wat doe je, wat doe je er verder gewoon door de week? Uh, ook muzikant zijn eigenlijk. gitaarles geven, uh, klussen doen, zangeressen begeleiden of op congressen staan. Uh, ja, dat heb ik de afgelopen twee jaar eigenlijk gedaan. Ik heb communicatie gestudeerd, maar ik kwam niet aan de bak. Dus ben ik ik waar... Uh, Broodmuzikant geworden. Okay. Kijk, nou we gaan nu in ieder geval van jullie genieten. Ik zou zeggen, uh, loop naar de iets meer galmende microfoon voor, uh, uh, om even klaar te gaan staan. Uh, ja, de hele ochtend dus bij ons te gast tot zes uur straks. Uh, going Barefoot, een je uit Utrecht. En ze gaan uh, ons nu verblijden met het liedje Leaving. Maar ze blijven nog wel even hoor. Ja, <laughs> leuk. Um, moet ik er even bij zeggen dat straks uh, na zes uur... dat wij uh, deze muziek uh, uit gaan knippen. dat het allemaal terug te luisteren is op de website van Radio 1. Radio 1.nl kunt u dit uh, allemaal terugvinden. Nu going barefoot met Leaving. Ga jullie gang. Give me your hand. Drop me a line Tell me your name. But no, don't tell me that you'll leave. Fairfood leaving vandaag te gast bij ons op Radio 1. Dank jullie wel. Het is uh, zeven, zes minuten voor vijf. Hoewel de spaarrente onder de 2% is gedoken... potten wij Nederlanders ons geld nog altijd op. Het vakantiegeld dat dit jaar is uitgekeerd... is voor een groot deel op de spaarrekeningen terechtgekomen... En dat is handig, zo'n spaarpotje, maar het blijkt ook een keerzijde te hebben. Drie miljard aan spaargeld verdampt, kopt het parool in grote letters gistermiddag. Door de hoge inflatie en de lage rente uh, verliest ons geld aan uh, grote waarde En uh, daarom aan de telefoon Frank Klaassen, econoom aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Moet u toch even uitleggen. Stel, mijn oma heeft jarenlang gespaard en heeft dus een ja, aanzienlijk bedrag op haar rekening staan... Uh, ze heeft nu meer geld op rekening, maar het is minder waard dan een paar jaar geleden. Hoe kan dat? Uh, het makkelijkste is om even te kijken naar uh, een voorbeeld van inderdaad, uh, iemand heeft 100 euro. En we weten door de rente, zegt dat de rente 2% is, dan weet je dat over een jaar, die 100 euro, dat is 102 euro. Dus op zich lijkt het dan alsof je meer vermogen hebt. Ja. Als echter... De prijzen met 3% zijn gestegen. Dan was wat je voorheen kocht voor 100 euro. Dat heeft nu een prijs van 103 euro. Ja, dus je kan ja, dus eigenlijk. Het vermogen van 102 euro. De prijs is 103 euro. Dan ga je dus in feite 1% op achteruit. Ja, want je krijgt op zich meer geld, maar je kan daar minder mee. Precies, ja. Is, het klinkt als een ingewikkeld probleem. Is dat een probleem dat om op een oplossing vraagt? Uh, nou, het, is, uh, het kan ook een welbewuste keuze zijn. Gegeven de economische uh, tijden waarin we op dit moment uh, leven. Kijk, de Europese Centrale Bank... die kijkt naar uh, de eurozone als, als geheel. En in de eurozone als geheel is de inflatie... nou zeg anderhalf uh, procent, in ieder geval duidelijk lager dan in Nederland. Dus de Europese Centrale Bank kan uh, verkiezen om de rente laag te houden... Om daarmee proberen de Europese economie te, te stimuleren. Wat zijn dan de voordelen van een lage rente voor Nederland? Voor Nederland is het, uh, het geld lenen wordt uh, goedkoper. Dus in ja. die zin probeert men bijvoorbeeld consumenten, maar ook indirect bedrijven uh, over te halen om meer te gaan besteden en op die manier dus werkloosheid tegen te gaan, et cetera. Ja, als u kijkt naar onze rentestand, uh, als we dat internationaal vergelijken, wat zegt dat over de staat van onze economie? Het feit dat de rente in Nederland en eigenlijk in de hele eurozone... dus dan hebben we het echt over de, de, de korte rente... dus voor geld wat je voor een korte termijn nodig hebt. Als die laag is, dan is dat vaak een teken... dat het economisch gezien niet goed gaat. Waarom? Omdat zo'n Europese centrale bank... wat ik net zei, door de rente laag te houden... willen ze die economie stimuleren. Daarentegen, als het ook goed zou gaan met de economie... willen ze de economie juist iets... Beteugelen om nou, de inflatie niet uh, te hoog te laten oplopen. Dus in die zin, lage rente is vaak een signaal van dat het economisch gezien niet zo goed gaat. Okay. Nog, nog even terug naar de waarde van het geld. Geld uh, wat je hebt, wordt minder waard. Uh, premier Mark Rutte die, uh, deed een aantal maanden geleden de oproep... om vooral huizen en auto's te gaan kopen. En ook PvdA-leider Diederik Samsom deed een vergelijkbare oproep... om uh, ja, het geld los te maken en te laten rollen. Is het inderdaad, als ik geld op mijn spaarrekening heb, verstandiger... om nu dat geld uit te geven en daar niet mee te wachten? Gewoon zeker is vanuit de, de land, inflatie want gezien? Want morgen is het duurder, dus vandaar kopen... Dat is uh, de motivatie daarvoor. Um, en dan zitten we al direct in die termen van... ja, je krijgt als je spaart weinig rente. En je krijgt nog eens te maken met uh, dat het geld morgen minder waard is. Dus beide dragen er toe bij dat er voor een individu, voor een individuele consument... een prikkel is om nu meer te gaan besteden. Dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is... Onzekerheid. Kijk, mensen die willen nu bijvoorbeeld uit voorzorg uh, oogpunt extra sparen om rekening te houden met uh, als ze werkloos raken of die hypotheek proberen af te lossen. En dit soort belangrijke uh, problemen die op kunnen treden, zoals werkloosheid en cetera, uh, die zijn vaak... Ja, belangrijker bij een beslissing van een consument om te gaan uh, sparen of consumeren dan het geleidelijke effect van die geldontwaarding. Ja. Bent u zelf eigenlijk uw spaarrekening aan het vullen? Um, dat is een goede vraag. Nou, op zich <laughs> heb ik daar uh, niks over te klagen. Ah, kijk, dat is goed nieuws. Uh, maar u, als econoom, weet natuurlijk dat uw geld wordt steeds minder waard dus u kunt het beter nu uitgeven. Ja, of je kunt geld op antwoord. Uh, andere manieren gaan beleggen. Ah. Bijvoorbeeld een van de redenen van het uh, herstel van de aandelenmarkten de afgelopen paar dagen, of de afgelopen week, is als reactie op het uh, beleid van de Europese Centrale Bank om de rente toch laag te houden. Ja, als het weinig rendeert om te gaan sparen, dan is het aantrekkelijker om op de beurs te gaan beleggen. Ja. Dus in die zin kun je het toch proberen. Natuurlijk, het kost of ja. vereist dat je wat meer risico gaat nemen. Maar je kunt dan toch nog proberen om wat rendement op je geld te maken. Ja, maar inderdaad, daar zijn ook weer risico's mee verbonden. Ja. Plus Dus daar ben ik niet intelligent genoeg voor, volgens mij. Is dat zo? te oh, beurs te gokken. <laughs> ik snap er helemaal niks van. Hartelijk dank voor de uitleg. In ieder geval Frank Klaassen, econoom aan de Universiteit van Amsterdam. Dank u wel. Graag gedaan. WNL Nieuws in de Nacht.